8 uur. Dit is Renate Evers met het... De toekomst van V&D is nog altijd erg onzeker. Er is tot gisteravond laat onderhandeld over een reddingsplan. En na afloop wilde niemand iets zeggen. Gisteren zouden alle verhuurders van de V&D winkelpanden hebben ingestemd... met het plan om de huur te halveren. Maar daar moet eigenaar Sun Capital van V&D nog wel mee instemmen. Het is de bedoeling dat de winkels van V&D vandaag gewoon opengaan. De statenfractie van de VVD in Groningen wil de gaswinning verder verlagen dan VVD-minister Kamp wil. De statenfractie wil in het eerste half jaar maximaal 17,5 miljard kuub gas winnen. Kamp wil niet verder gaan dan een verlaging tot 39 miljard kuub in het hele jaar. De VVD-afdeling lanceert het plan, vijf weken voor de provinciale statenverkiezingen. Er zijn steeds minder schoolverlaters. Vorig jaar verlieten 26.000 scholieren het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs zonder diploma. Dat zijn er 2000 minder dan een jaar eerder. Minister Bussenmaker hoopt dat het aantal schoolverlaters volgend jaar daalt tot onder de 25.000. In Egypte zijn bij rellen tussen voetbalsupporters en veiligheidstroepen zeker 25 doden gevallen. Fans die geen kaartje hadden probeerden het stadion in Cairo binnen te komen, zeggen de autoriteiten. Toen de supporters de toegangspoorten bestormden, kwam de politie in actie. De Nederlandse DJ Tiësto heeft een Grammy gewonnen. De 46-jarige Thijs Verwest kreeg de Amerikaanse muziekprijs voor zijn remix van het nummer All of Me van John Legend. Zanger Sam Smith kreeg de meeste Grammys, onder meer voor het beste nummer van het jaar, Stay With Me. De Amerikaanse muzikant Beck kreeg de prijs voor beste album. Het weer, in het zuidwesten nog wat zon, verder is het overwegend bewolkt en in het binnenland kan wat regen of motregen vallen. Het wordt ongeveer 7 graden. Ook morgen eerst veel bewolking, maar in de middag breekt vanuit het noorden de zon door. Dit was het... DFM. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de randstad op de A1 Amsterdam-Amersfoort voor 1brugge 5 kilometer. Richting Amsterdam voor 1brugge 6 kilometer. Bij Muidenberg 4. De A2 Eindhoven-Utrecht voor Kerkdriel 6 kilometer. A4 naar amsterdam bij dorp 4 kilometer. En voor Burgerveen 4 kilometer. En vanaf Amsterdam naar Den Haag bij Zoeterwouder 3. A6 Ledenstad-Muiden voor de Hollandse Brug 6 kilometer. A7 Hoornzaandam voor Weide-Wormer 4. De A9 Alkmaar-Amstelveen bij Knopende Raasdorp 7 kilometer. Een op de A10 tussen Zeeburg en Amstel, 4 kilometer. De rechter rijstrook is dicht. A12 Utrecht Den Haag voor 7 huizen 3. De A13 Rotterdam-Den Haag bij Delft 3 kilometer. De andere kant op tussen Ippenburg en Delft-Zuid 4. A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-West 5 kilometer. Richting Europoort op de A15 voor knooppunt Benelux 3. A16 Breda-Rotterdam voor knooppunt de Brechtseplein 3 kilometer. De A20, Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 5. A27 Breda-Gorkum voor de brug Gorkum, 6 kilometer.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 Het is even na twee uur een hele goede Goedemiddag en welkom bij Soft op Zaterdag uur 23 van 25 uur live bij CFM. Het 25-jarige bestaan en dat vieren wij vanmiddag en vanavond vanuit Talassa. Goedemiddag luisteraars en goedemiddag Albert Young. Goedemiddag Rob en goedemiddag luisteraars. Ja, welkom live vanuit het strandtent Talassa.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 In niet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 Jaren 90 bij CFM live vanuit Thalassa. 25 jaar CFM, we zitten nu 23 joorde de Temper en Villit. Ja, dan is uh, aangeschoven een uh, behoorlijk bruine man trouwens, uh, Albert Jan. <laughs> net, ja. ter net terug uit het buitenland zou je bijna zeggen. Was ja, eigenlijk wel. Nee, ik, ik zei het al in de aankondiging: aangeschoven is onze gast hier van vandaag. Huig Molenaar Senior. Welkom. Hartstikke leuk. Welkom in de uitzending. Um,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 Probeer ik ze ook altijd meteen weer zo ver te krijgen... dat ze ook het museum even Juist, naar binnen gaan. Win-win. Ja. ja, geschiedenis. Wat wil, wat wil je nou, ja, hoe, hoe, Op een gegeven moment zijn we op het strand terechtgekomen. Nou, wij zijn natuurlijk van oorsprong. Ik heb een hele mooie foto hier van mijn grootvader... Jan Molena, Jan Bonnie.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 Maybe. me.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 Ik heb wel eens gezegd dat mijn enigste interesse was hoe ze smaken. <lacht> maar... Nee, maar ik bedoel ergens uh, op iets anders wat je in de, in de, tijdens de muziek tegen mij vertelde. Uh, Seagull. Wie was dat dan? Nou, dat was mijn vrouw. Hè. Oh, die! Mijn, uh, mijn, eindige, <lacht> mijn, uh, mijn, uh, mijn vrouw. Ik ben gelukkig maar één keer getrouwd. Maar daarvoor was ik ook wel een los bolletje. Ik wilde ook de wereld ontdekken. Ik ging altijd buiten zand voor Maar stappen. Maar ineens kwam ik op de Burenweg bij uh, uh, Arie Stokman.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 Ja, veel plezier en leuk. En mijn vrouw had altijd de grootste wens. Die wilde altijd een strandtent. Ja, en dan zei ik altijd van... Ik geef mijn vijand een strandtent. Want er komt alleen maar uh, werk uit zee... en dan ook wind en zand. Dat en... heb je gelijk gekregen. Ja, maar ik heb nooit geweten dat het zo'n prachtig mooi werkhuis was. Dertien jaar geleden toen begon de strandtent. Dertien jaar geleden, ja. Toen kwam mijn vrouw. Die zat met mijn kinderen hier bij uh, de familie... Uh,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 Oké, okay, zo dadelijk dus meer. Ja, we zitten vandaag op strand bij Talassa. Het enige wat we nog missen, verder is het helemaal compleet, is natuurlijk de zon.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 En toen wilden we, mijn kinderen waren allemaal druk op school. Maar mijn oudste zoon deed laatste jaar van zijn studie stuur maar machinist. En mijn vrouw en ik gingen eigenlijk met het idee: we doen hetzelfde wat ik op de Hooghoven deed. Een beetje frituren, vis. Ik zal het nooit vergeten: de allerlei. Met z'n tweetjes. Met z'n tweetjes, ja. ja. Het was ook een heel klein, gezellig, hartstikke lieve tent. En uh, ik zal nooit vergeten: de eerste uh, feestje wat we kregen.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 Ja, geweldig. Is nu ook de directeur van Talassen Als we het beestje je naam moeten geven, ja, ja. is de directeur want, van Talassa. Ja, want dat is. Kijk, die bedrijfsvoering, uh, 13 jaar terug en nu.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 Ah oh nee, maar dit is geen werk. Nee, maar oké. Okay. Dit is geen werk. Je hebt ook, ook weer plannen en je hebt al een... Kan je daar ja, een, uh, ja, een tipje van de sluier op? Liggen. Ja, geweldig. We weten het allemaal wel ja, hoor. Maar... Ja, ja, ja. Nou, voor degene die, die dat niet weet, weet. het niet weten. Nou, wij we zijn de trotse eigenaar geworden. Als vader en moeder zijn er van drie kinderen. En alle drie ze in het bedrijf, dat is op zichzelf al wat. Want ze hebben allemaal een kopie En ik ben ook een eigenwijsbaasie. En mijn vrouw laat ook niet met zich dollen. Alleen...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 we, hebben, we zitten in het jutter, Juttertje gedeelte, de bar gedeelte mag ik wel zeggen. En daar is de gast hier uh, aangeschoven. Tom, welkom. Goedemiddag. Tom Ariessen, voor diegenen onder u die hem nog niet uh, de achternaam wisten. Tom, uh, jij komt meestal bij ons in de studio, maar wij dachten van nou, dat is mooi geweest. Ja, en de, nou, dus, de studio een keer ja, <laughs> ja, dus, uh... <laughs> nou kom ik hier. Nou komen we een keer hierheen. Uh, Tom, uh, hoe is het zo gekomen nog? Even in het kort? Uh, hier, nou, in, in het kort is het zo gekomen. Ik had uh, Café Oomstee in de Zeestraat.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 Gaat, dat loopt echt fantastisch. Dat is uh, nergens mee te vergelijken. Jazz aan zee. Ik, ik, ik zeg het even heel eenvoudig uh, simpel. We een ze even van nou oké, okay, ik ga het juttetje doen. Ik nodig af en toe. Uh, want jij zit een beetje in de muziek zien. Ja. In die jazz zien. Je kent je pappenheimers, je kent de mensen. Laat eens met een beentje beginnen. He, en kijken, kijken hoe, dat, hoe dat rolt. Dus, dat heb je, dus op, je hebt nu een aantal van die uh, jazz aan zee evenementen uh, georganiseerd. En uh, hoe sta je er nu Vol, tegen? Volgende week de tiende. Niet voor niet, oh, niet sorry. voorzeggen. Daar kom ik zo meteen op. Ja. Maar uh, uh, je hebt natuurlijk ook geëvalueerd met Talassa. Van vinden jullie het leuk? Uh, ja. En,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 Geweldig. Uh, omwille van de tijd. Er zitten weer een jazz aan zee aan te komen. Ik zou zeggen, de Het microfoon, jazz is, aan zee. De microfoon ja, deze, is yours. Deze keer hebben we als zangeres uh, Ellen Volkers. Ellen Volkers is... Welke ja, datum? Dan kunnen ze die vast in de agenda zetten? 14 februari. Valentijnsdag. Valentijnsdag. Gecombineerd met Plateau d'Amour.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 Ellen Volkers met Menno Veenendaal. dan krijgt u uh, zes nummers te horen... die hier ook zeker tentoongespreid worden. Maar Ellen Volkers, daar wilde ik naar terug. Die is bekend van een Nederlandse groep. En nou ben ik even die naam kwijt. We vragen een ander bergen, die weet toch alles. Maar uh, daar kom ik straks misschien nog wel op. Maar in ieder geval, zij is opgevallen met de stem. En ik heb haar in contact gebracht met Menno Veenendaal. Die zijn de studio ingedoken en dat is gelijk...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 tot 9. Nou, Ton, uh, bedankt dat ik je even hebt willen aanschuiven. Heel graag. Wij komen straks bij jou aan. En ik heb uh, nog nieuws, maar dat bewaar ik voor volgende week. Oké. Okay. En dan gaan we het hebben over 11 april. Goed. Dan zien we hier. mede Ja, de bedankt. Goed. Ja.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 Refuse to be held down anymore.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 You're the sun, all the children don't want to gun. Papa Chico's playing the sound. All the people are turning around. Papa Chico move your eyes. Feels go as hitting the ice. Papa Chico's